Dijsselbloem heeft al gezegd dat hij de bank weer wil verkopen. Volgens Salm begint de persconferentie vanmiddag om vijf uur. Aan de orde komt onder meer een mogelijke beursgang van ABN AMRO. Gemeenten kopen met enige regelmaat WOP-verzoeken af. Sommige mensen gebruiken de wet openbaarheid van bestuur als inkomstenbron... vanwege de wettelijke boeteclausule. Als de gemeente niet op tijd reageert op een WOP-verzoek... kan de burger die het verzoek heeft ingediend... aanspraak maken op een vergoeding. Bedragen kunnen dan oplopen tot boven de duizend euro. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken moet daar iets aan doen... zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En Plasterk is het daarmee eens. Ik denk dat we de wet zullen moeten aanpassen. Dat we het vlot moeten doen. Zodanig dat wat mij betreft de wet openbaarheid bestuur... eigenlijk juist nog toegankelijker wordt. Maar dat we voorkomen dat er zich commerciële bureautjes vestigen... met alleen maar de bedoeling om van die dwangsom misbruik te maken. Op verzoek van België is in Zeeland een man opgepakt... die betrokken zou zijn bij de Belgische kasteelmoord. De man uit IJsendijk is volgens Belgische media... de ontbrekende schakel tussen de opdrachtgever en de daders. Hij zou de daders van de moord hebben geworven. en in de tussentijd overleden man uit Eindhoven en een nog onbekende dader. De zaak draait om de moord op de Vlaamse kasteelheer Stijn Salens... in januari 2012... Zijn vrouw vond op 31 januari een plas bloed in de hal van hun kasteel. Het stoffelijk overschot van Salens werd een week later gevonden in een put. Nederlandse ondernemers zijn minder negatief over de economie dan in de afgelopen kwartalen. Dat blijkt uit de nieuwste conjunctuur-enquête Nederland, die elk half jaar het beeld van de ondernemers meet. De verwachting is dat de export zal groeien nu Europa uit de recessie is. Over de binnenlandse markt zijn de ondernemers veel minder positief. Het weer vanochtend afwisselend zon- en wolkenvelden. In het zuidwesten kan het nog een beetje regenen. Vanmiddag is het overal droog en zonnig. En het wordt 23 tot 27 graden. Vrijdagochtend file is een erbende hart. Weet waar u stilstaat. Bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knopen Diemen en Muiden, 2 kilometer file. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen knopen Leendeheide en knopen Hoogt. hoogte ook 2 kilometer file. Op weg naar Zee op de a 58 zomer richting Vlissingen bij Rilland, 2. En op de N9-Alkmaar richting Den Helder... tussen Afrit Egmond en Schorreldier, 3 kilometer. Als laatste de N59-Hellegadsplein richting Zierikzee... tussen Bruinissen en Nieuwekerk, 3 kilometer. Kan een mens zomaar 100 miljoen euro waard zijn, zometeen meer.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 Vara, Radio 1, de gids.fm met Felix Murders. Goedemorgen. Het is al jaren crisis in veel sectoren, maar ook achter veel voorduren. Maar je gaat hem nu ook echt zien, die crisis. Aan dichtgespijkerde panden bijvoorbeeld. Onze verslaggever gaat vanaf vandaag op zoek naar het verval, want de crisis ligt op straat, te beginnen in Joure, op de Meubelboulevard. Er is een nieuwe elektrische sportauto, de Tesla. Krijgt dit kleine merk het moeilijk, net als alle andere exotische automerken, of gaat het het redden? En in theorie hebt u hier deze zomer 20 opvallende reportages kunnen horen over bijzondere stadsgezichten. Van de philips in Eindhoven tot de Gasunie in Groningen. Allemaal bijzondere bouwwerken die we al jaren kennen. En vandaag een stadsgezicht dat er nog moet komen, de spoorzone... In Tilburg. Nederland kent ontzettend veel uh, stationsgebieden die een soort uh, bruine erfgoed uh, achterlaten. Dat zijn verlaten werkplaatsen zoals hier of uh, nou ja, anderszins uh, rangeerterreinen die niet meer gebruikt worden. En al die terreinen liggen natuurlijk ja, qua vervoersplekken uh, perfect om te wonen. En beelden van het juiste perron? Surf naar degids.fm Volgens Spaanse kranten maakt Real Madrid vandaag bekend... dat de clubvoetballer Gareth Bale voor 99 miljoen euro overneemt... van Tottenham Hotspur. Daarmee wordt Bale de duurste voetballer aller tijden. Een krankzinnig bedrag. En daarom zeg ik, geen enkele voetballer is 100 miljoen euro waard. Waar of niet waar? Niet waar, hè? Waarom niet, meneer Frank van der Walbaker? Ja, eh... Um... Kijk, ik, ik deel natuurlijk de, de, de, de algemene mening in de perceptie van de, van de voetbalconsument dat dit belachelijk is. Aan de andere kant zeg ik, als er een instantie of iemand is in de markt die dit bedrag wil betalen... dan is het marktmechanisme van vraag en aanbod daarin bepalend. U bent sporteconoom? Ja. En denkt u dat Real dit astronomische bedrag met de aankoop van beeld nog ooit kan terugverdienen? Ik denk dat zeker. Uh, ze hebben daar ook natuurlijk wel enige ervaring in. Ze hebben vier jaar geleden Cristiano Ronaldo gekocht voor 94 miljoen. En dat bedrag, aantoonbaar, is terugverdiend binnen twee jaar. Dus het kan? Dus uh, het kan. Hè? De, maar neemt niet weg dat de voetbalwereld zich in zijn totaliteit wel ongerust moet maken. Want je hebt natuurlijk wel te maken... met de perceptie. En in een wereld waarin... De, of de wereld die in brand staat... de voetbalconsument wordt geconfronteerd... met werkloosheid en allerlei narigheid... die kan op een gegeven moment zeggen... van ja, dit is me te gek. Ik keer de rug toe... naar het voetbal. Ja, er is ook veel verontwaardiging... omdat Real geld moet lenen om dit te kunnen betalen. En de Spaanse banken worden met geld... van de Europese belastingbetaler overeind gehouden. Ja, van maar, u en van ik. Ja, maar dat vind van ik mij. toch niet een... een, een valide <laughs> argument. Want... Als Real Madrid uh, de niet malse rente betaalt op die lening bij die bank... dan verdient die bank daaraan. Dus dat is, staat buiten deze discussie of iemand 99 miljoen waard is. Uh, geld lenen is een functie van de bank. Die leent geld uit aan u en aan mij. Krijgt daar rente voor en verdient daar geld mee. U zegt dat uh, halen ze er wel uit. Want bij Ronaldo is het beslotverrekening ook gelukt. Hoe doen ze dat dan? Nou, ze doen dat onder andere door, door, door merchandising. Dat betekent dat ze de, de, de shirtjes met de naam van Bale Europe nu al wereldwijd zullen zijn uh, aan het verkopen zijn. En ze hebben als Real Madrid de club met de grootste database van fans wereldwijd. Daar praat je over honderden miljoenen geregistreerde fans. Ja. Je hebt het over het gegeven dat als de club nu een wedstrijd gaat spelen... tussen de bedrijven door in het midden of in het verre oosten... dan kunnen ze miljoenen meer vragen voor de televisierechten. Van, omdat meneer Bale daarbij is gekomen als een van de beste spitsen ter wereld. Ja, Hoeveel miljoen vragen ze dan voor zo'n wedstrijd? Nou, een televisiesituatie van een wedstrijd van Real Madrid in Thailand of in Singapore kost al gauw voor de zender tot tussen de 5 en 10 miljoen. Ja, en zo stapelt zich dat op en dan heb je op een bepaald moment de bedrag terugverdiend. Ja. Nou heeft Ronaldo wel een veel bekender hoofd in de voetbalwereld natuurlijk dan Bale. He, is ook gecreëerd dat hij voetbalt al vier jaar nu bij Real Madrid en heeft in 136 wedstrijden 146 goals gescoord. Ja, maar Bel is toch niet zo bekend de, de, over, over de hele wereld, of vergis ik me de Nog niet. Maar bij de, de, de, de, de, de, de echte liefhebbers en de kenners van voetbal... Uh, al of niet terechtkenners... Uh, is hij wel al uh, uh, ja, ingeschaald als een van de beste spitsen ter wereld. En ik vermoed dat met het marketingapparaat van Real Madrid... meneer Beel, binnenkort ook een zeer populaire figuur is... in de kinderkamers en via posters boven de bedden. 99 miljoen. Het had meer kunnen zijn, hè, geloof ik. Nou, Het gekke was dat... Uh, meneer Perez, de voorzitter van Real Madrid... die maakte er een soort gewoonte van... om elk jaar een smaak- en spraakmakende aankoop te doen. Hij had zich al, uh, denk ik, enigszins onverstandig uitgelaten in de pers... dat hij ervan uitging dat meneer Beel naar uh, Real Madrid zou komen... en dat hij daar 100 miljoen voor over had... maar op basis waarvan een uh, Hotspur de verkopende club... onmiddellijk riep, nou, dan wordt het 120 miljoen. Uh, ik dacht toen onmiddellijk van... ja, meneer Perez kan geen licht, gezichtsverlies leiden... Dus zal wel moeten overgaan tot die 120 miljoen. Maar nu blijkt toch dat het 100 miljoen is gebleven. Hoe meer je kost, hoe meer er van je verwacht wordt, denk ik. En is die druk dan nog wel te verdragen voor een voetballer? Um, ja en nee, dat hangt natuurlijk van de persoon in kwestie af. Ik vind meneer Beel een schoolboekvoorbeeld van een jongen... die goed is uh, bij, met beide benen op de grond staat. Heeft een, is in Cardiff geboren, is een, ja, in Wales, daar is niet zo'n glamourwereldje. Uh, hij is... Um, ja, Pas 24. Uh, dus uh, aan de andere kant geloof ik niet dat er bijvoorbeeld... als we het vergelijken met uh, Royce en Drenthe... die weliswaar niet uh, die, dit soort bedragen heeft gekost... maar die is geloof ik voor een bedrag van 18 miljoen in de tijd verhuisd... van Feyenoord naar Real Madrid. Nou, Die is daar letterlijk figuurlijk volledig de mist in gegaan... omdat hij de wilde niet kon dragen. Hij kreeg daar een gigantisch huis, kocht direct vijf auto's... en weet ik veel wat allemaal. Yeah. Nou, ik denk dat meneer Beel niet in die categorie valt. Ik denk dat hij daar beter mee om kan gaan en dat hij ook een betere omgeving heeft. Sportercadon Frank van der Wal baten over de recordtransfer... van, voetbal, uh, van voetballer Gareth Bale. Gareth, naar Real Madrid. Hartelijk dank. Uiteinds, we zijn benieuwd naar uw mening over dit onderwerp. Ga naar onze Facebookpagina en reageer. Geen enkele voetballer is 100 miljoen waard. Caro Emeril, nou, die verdient er centjes ook bij elkaar. Liquid Lunch, Caro Emerald. Een singeltje van haar dat in mei 2013 uitkwam van de Alp. De Gets.fm. Ja, nou houd om toch rond. Van de LP, The Shocking Miss Emerald. Hoe gaat het eigenlijk met de meubelboulevards in deze tijd van crisis? Dat willen we wel eens weten. Verslaggever Bert Molenaar prikt op de kaart en komt uit in het noorden van het land. En ja hoor, ter hoogte van het Friese Jouden zit hij een meubelboulevard... waar, zo te zien, nogal wat winkels leegstaan. Het is eigenlijk een soort spookstad. Je hebt al die gebouwen, die grote gebouwen. En het staat leeg. De huur, de koop, de huur. Er is nog één winkel, Scenario. Het leukste woonadres, zeggen ze zelf. Het loopt een meneer met een hondje. Meneer, mag ik u even iets vragen? Werkt u hier? Of ik werk u? hier, ja. U woont, geloof ik, niemand, hè? Ja, ja. Wonen hier ook mensen? Nou, daar woont er en daar aan de overkant wonen mensen. Ik dacht dat het een industriegebied, een woonboulevard ja, was. Ja, woonboulevard dat wil ik zeggen meubelwinkels. Maar de, de meesten zijn allemaal weg. Scenario, dat is het enige nog. Maar uh, ja, die begrijpen ook niet dat die daar nog staat. Want we zien er nooit wat. Bent u daar van die woningstofverderij? Ja, meubelstofferderij, ja. Ja, wij werken nog. Ik ben al 69. Is dit allemaal gebeurd in... Uh... De rijkste tijd die Nederland ooit heeft meegemaakt, 1995, 2005. Is toen hier die uitbreiding gekomen? Ja, ja. Toen kon alles nog. Ja, wat. toen kon alles nog. U zit hier... Alles was hier vol. Hoe lang zit u hier op het terrein? Ik zit hier, dus zo'n 10, 11 jaar. Alles was bezet. Wat voor winkels daar dan? Uh, nou, je de Vrede had, een, had dat hele grote ding. Wie? De Vrede. De Vrede meubel. Is dat een naam hier, een begrip? Ja, dat, normaal is dat begrip, ja. ja. ja. En die houden. eerder nog wel, die heeft nog een outlet in een, in een pakhuis... Maar die heeft... Ja, ja, zover is die al afgezaakt. Oud is altijd, vind ik altijd rommel. Armoedig? Ja, armoedig. We kijken even ja. om ons heen. U heeft daar uh, de meubelstoffeerderij. Ja. Dat loopt nog? Nou, voor, voor ons genoeg. Die crisis raakt u ja. al, maar... Nee, wij zitten er niet mee. Nee. Voor mij, persoonlijk, als ik dan uh, om me heen zie hoe het allemaal gegaan is... mag het om mij wel, nog wel een beetje erger worden. Pardon? Ja. Iedereen zegt, de crisis ja. is een ramp, de crisis ja. gaat nog erger worden. Het moet zo snel mogelijk over. Ik moet nou ook uw naam weten, want ja. u zegt, het is heel belangrijk. Wat is ja. uw naam? Een ja, uh, van... voornaam? Cor. Cor, van de meubelssofierderij. Ja. Ja. U zegt, het moet nog veel erger worden. Ja. Waarom? Nou, de mensen, moeten weer, uh, mensen die zijn niet meer met elkaar. Hè? En denkt u, als de crisis erger wordt, dat ze nou, we weer bij elkaar komen? Ja, je bent, uh, gewoon die tijd weer van, van na de oorlog kun je weer iets opbouwen. Het moet niet weer zo ver komen zo het nu gegaan is. Wat is er dan gebeurd volgens u wat te ver gegaan? Nou, allemaal cultuur. Bij de hoge heren? Bij ook de, de hoge wegen, maar ook bij de kleine natuurlijk. Die niet uitgesloten. De kleine? De ja. Ook de gewone werknemer? Ja, vind ik wel. Ja. Ook graaiers? Ja. Ja, kleintje net zo goed. Die doen het in klein. Zegt u eigenlijk, iedereen graait naar wat hij van kansen krijgt? Ja. Mag ik u iets persoonlijk ja. zeggen? Ja. Bent u een graaier? Ook wel een beetje. Ja, ik ben niet uitgezonderd hoor. Niemand. En kunt u daar voorbeelden van geven? Eh, zeg maar, als je iets, iets, iets verkoopt, dan probeer je toch zoveel mogelijk aan te verdienen. Maar het kan ook minder. Maar je doet het niet. Nou, Dat, dat, is, dat is dan een teken van gaaien. Even, ik ben hier al een hele tijd. Ja. Ik heb nog geen klant gezien. Nee. Naar de enige meubelwinkel die hier nog staat. Nee. Heeft u een klant gezien? Nee. Heeft u vandaag een klant eerder gezien? Nee. Nee, nou, als je haast geen klant... E hoeveel klanten, uiteenst... hoeveel uiteenst... klanten ziet u per week? Ja, daar let ik niet op, maar... maar het... 100? Nee. 10? Nee. Laten we misschien globaal laten we twee of drie, uh, drie klanten wezen. Er is er nog eentje over, scenario. Ja. Waar leeft die dan van? Ja, dat, <laughs> daarom, dat, vond, dat vind ik ook al een beetje vreemd. Wat is er hier nou gebeurd in Nederlands? Meer specifiek hier in Jaure? Wat is er gebeurd... Dat alles hier leeg staat. Ja. Dat er nog maar één winkel over is. Ja. Ik denk, denk dat jou er niet geschikt is voor een meubelboulevard. Je moet meer naar grotere steden. Scenario. Het leukste woonadres. Scenario outlets. Ik loop eens even naar binnen. Ik zoek iemand van Scenario. En wat is uw vraag? Ik ben van de Varen Radio. Oké. Okay. We zijn een reportage aan het maken over de meubelboulevard... die tot mijn verbazing vanaf de autobaan gezien... Ja ongeveer leeg staat. Op één winkel na. Ja. Dat moet toch enorme consequenties hebben... voor eigenaren die misschien uh, verliezen hebben geleden. Ja. Personeelsleden die misschien werkloos thuis zitten. Ja. De gemeente die minder inkomsten krijgt. En ik dacht misschien, kunt u even uitleggen wat er hier aan de hand is? Nou, de zomermaanden zijn natuurlijk altijd uh, slecht. Maar je kunt gewoon merken, dat, uh, dat is het heel landelijk dat er een, uh, ja, een teneur is in, in, in de meubelverkoop. Hè? Dus dat, dat stagneert enorm. Is dat, dat is gigantisch. Het is nog lang niet op zijn eind. Daar komt u s morgens aanrijden. Wat ja, denkt u dan? Droevig. Droevig is het, ja. Het is een spookstad Het uh, dat is een ghetto. Wij noemen het een, uh, een groot aquarium hè? met veel glas. Een ghetto? Oh, dat wil ik niet zeggen, maar oké. Okay, het is is veel... net? Het is uh, veel... Ik zei geen ghetto maak best een aquarium. En dan bedoelt u waarschijnlijk al die grote panden allemaal glas. met allemaal uh, grote raampartijen? Ja, dat is correct. Ja. Ja. Wat dacht u de eerste keer dat je aankomt rijden en je ziet dat dat alles weg is? Nou, en je weet niet zeker wanneer het weer goed komt en of het goed komt. En je weet ook dat jij hier als scenario nog verder moet. Een zware dobber. Ja. Bent u eigenaar? Ik ben eigenaar. Ja. Ik, ik wil niet al te intiem en te privé worden. Nee, dat ga ik ook niet doen. Maar nee, kunt u globaal zeggen hoe uw ontwikkeling is geweest, financieel? Nou, de, de laatste twee, drie jaar door de leegstand uh, ja, is dat toch wel met een aantal procenten is dat uh, gedaald. En dat is fors, ja. Meer dan 25 procent? Uh, ik denk meer. Ja, ja. Bijna 50? Dat wil ik niet zeggen, maar in ieder geval... Een derde? Sowieso, ja. Gigantisch. Heeft u nog personeel? Ik heb uh, op moment uh, nog twee mensen in dienst, maar die gaan Allebei aankomende najaar eruit. Blijft u dan alleen over in die grote zin? Ik ga eerst alleen uh, verder, ja. Wat zei het personeel? Triest. En, uh, Werken die al lang voor u? Acht jaar en eentje, een, bijna vijf. Op het hoogtepunt, met hoeveel mensen werkt u hier toen? Eén, twee, drie, vier, vijf, zes mensen. We, we hebben elkaar om armen geslagen en uh, zeggen: nou, het, het kan niet langer. Heel, heel pijn. Zit u hier over vijf jaar nog? Dat... Dat weet ik nu nog niet. Dan, dan moet er wel een wonder gebeuren. Gelooft u in wonderen? Ja. Klopt mijn gevoel dat u minder verdient dan het minimumloon op dit moment? Nou, dat kunt u zo wel stellen. Wat is de nachtmerrie? <laughs> Die heb ik al gehad. De nachtmerries. De huidige situatie? Nou ja, zeker. Ja. En het, het kan op zich niet, uh, niet erger dat je je mensen moet ontslaan. En dat, uh... Gaat u maar even een glaasje water drinken? Frikantelste. Ik ben, ik, ben, ik ben... Kom even tot uzelf. Kom even tot uzelf. Even zoeken. Maar ik ben er. Op de transportweg. De transportwei in Joure. En daar zit nu woonoutlet tevreden. De, de man dus, die een aantal zaken had... op die meubelboulevard in Joure. Eens even kijken. Woonoutlet De Vrede. Eens kijken of er iemand is. Ik zie allemaal kastjes, dienbladen, olifantjes, paarden. Heel veel schilderijen. Ik zie daar een meneer met een papier in zijn hand. Meneer De Vrede? Ja. Ja, ik was net op de Meubelboulevard in Jouwen. Mm -hmm. Ik was eigenlijk op weg naar Hoendiep... om een reportage te maken over de woonboulevards in ja. Groningen. Dat is een hele grote. Ja, klopt. Een van de volgens mij ongeveer 75 in Nederland. Op weg naar Groningen kom ik bij de Rotonde Jouwer. Ik zie opeens links van mij een, uh, een woonboulevard. Ex-woonboulevard Wout Ex-woonboulevard? Nou ja, er zit niks meer, hè? Eén winkel nog. Ja, Eén winkel nog. Scenario. Ja, klopt. En ik uh, ben er even wezen Kijk, naar kijken. Alle panden zijn leeg. Het is een ja. soort spookdorp. Ja, is het ook. Het is beangstigend. En ja. toen hoorde ik dat u daar een aantal hele goede zaken heeft gehad. Ja, klopt. Hoe kan nou iemand zoals u, met alle respect, eindigen als woonoutlets? We wilden op zich wel blijven zitten, maar dan moest er een huurverlaging uh, komen. Nou, goed, de projectontwikkelaar die was uh, niet voornemens ons een huurverlaging te geven. Dus uh, ja, toen hebben wij de beslissing genomen om, uh, om daar te stoppen. Toen hier, uh, vier grote winkels hadden we erin. Op... Hoeveel man personeel? Ik denk totaal zo'n twintig man. Zoals je weet zitten we in een economische crisis. Dus, uh, dus wij hadden hier een heel groot centraal magazijn. Dat hebben we maar uh, omgebouwd tot showroom. Maar omdat het magazijn was, het is een loods, hebben we gezegd van nou... het is eigenlijk niet mooi genoeg voor een mooie meubelzaak. Dus doe daar maar een meubeloutlet. Het is, uh, wat is uw voorspelling wat er aan de hand is en wat er gaat gebeuren vooral? Uh, je ziet nu een enorme sanering natuurlijk in de, in de meubelwinkels. Nou begreep ik dat er in, in deze regio meubelboulevards zijn. In Wolverga, in Groningen, in Sneek, in Jauren, in Bolzwart. Ik ben geen kenner van de materie. Maar het komt mij over als een beetje veel. Het, het was zeker te veel. We zijn allemaal. De, de meeste bedrijven hier zijn familiebedrijven. En ja, wat wil je natuurlijk. Als je tweede, derde generatie bent, wil je niet blijven hangen. Dus je wil mooier, je wil groter. Je moet ook mee. Want, maar je uh, wil ook mee, vaak trots? Ja, de winkel aan de Dorpstraat, die was uh, wat dat betreft uh, wat te klein geworden. Er waren nieuwe winkels bijgekomen. Die waren groter en mooier. Dus wat hoor je van, uh, van je vaste klanten? Ga jullie ook eens verbouwen, nieuwbouwen, verhuizen. Dus ja, dat, dat, dat, dat knoop je in je oren. En je bent jong en je denkt van, ik moet wat. Hoe staat u ervoor? Heeft u enorm veel geld verloren aan deze situatie? Het zal, ik denk als je het allemaal optelt, dan denk ik dat ik rond een miljoen verloren heb. Tuurlijk doet het zeer. Want hoeveel jaar moet je daarvoor werken om dat terug te halen? Nou, ik denk dat ik het misschien wel nooit weer terugverdien, die miljoen niet. En hoeveel personeel heeft u nog? Nog drie. Van de twintig hebben we nu nog drie. Wat heeft ons hier gebracht? Ik denk toch de bankencrisis. Het gegraai was natuurlijk een van, een van de dingen. Maar ik denk als je dat optelt... dat, dat, dat gewoon uh, die hele woningbouw en dergelijke een grote zeebel was. En die is uit elkaar gespat. En die heeft alles meegenomen. Wat nou uh, bij de gedachte dat deze crisis misschien wel... de ondergang van woonboulevards heeft versneld. Maar dat het niet oorzakelijk is. Met andere woorden, het is een uitvinding uit de jaren zeventig... de woonboulevards. Misschien is het al over. Ja, nou, ik denk dat er uh, zeker ruimte is voor woonboulevards. Maar ik zou net zeggen, maar niet voor 75, maar misschien voor 25. En ik denk dat het uh, koopgedrag ook dusdanig verandert. Dat uh, de moderne consument ook niet meer zo makkelijk koopt. Ook niet in de toekomst. Een reportage over de meubelboulevard in Jouren. Nou ja, de meubelboulevard... Wat daarvan over is, kennelijk nog één winkel. Het lijkt daar ten dode opgeschreven. De Gids. FN. Dat hebben we over de Britse krant The Guardian. Die brengt niet alleen nieuws, hij is ook nieuws de afgelopen week. Het Dagblad publiceerde namelijk verschillende keren uit documenten... waaruit blijkt dat Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten... op grote schaal telefoon- en internetgegevens verzamelen. En nu komt het... The Guardian moest die gegevens van de Britse premier David Cameron vernietigen. Kortom, het was een nieuwe episode in de soap... rond de wereldwijde schending van de privacy. Dan verweeg ik het nieuws van deze week op een hoop... met de digitale collega Francisco van Jolen. Francisco, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. En dan zeg ik, privacy, dat interesseert een man in de straat... toch geen ene man moe. En toch blijft het steeds het nieuws. Hoe kan dat? Omdat het heel erg belangrijk is, Felix. Het gaat over onze samenleving, hoe wij leven... hoe we omgaan met dingen. Iedereen vindt het eigenlijk heel normaal... Uh, je moet je voorstellen uh, dat alle post die jou bij, bij jou binnenkomt... alle brieven, ook al zijn dat er steeds minder... maar dat die eerst opengemaakt zouden zijn. Dat die gelezen zouden zijn. Dat zijn dingen die wij kennen alleen maar uit werelden waar we niet willen wonen. Nou, we hebben nu een, uh, een overheid die dat soort dingen doet. Die en nu blijkt, uh, je, je noemde als voorbeeld de Guardian... Hè, die heeft onthuld over uh, uh, wat Amerikaanse inlichtingendiensten... in samenwerking met de Britse uh, geheime dienst. doet. Ja. Nu blijkt er weer wat. De Independent, een andere Britse krant, een concurrent van de Guardian... die heeft vandaag uh, onthuld nu dat er een groot afluistercentrum is... van de Britse overheid, van de Britse inlichtingendiensten... in het Midden-Oosten, die al het midden, uh, internetverkeer in het Midden-Oosten onderscheppen en kijken wat erin staat. En dat doen ze door uh, de onderzeekabels. Dus lopen allemaal mensen denken altijd, Sommige mensen denken dat het internet via de satelliet loopt. Dat gaat allemaal via kabels die onder water liggen. Ja. En zij, uh, hebben, uh, zij tappen die kabels af... vangen alle informatie die daar binnenkomt op in een soort buffer... en zeven ze er dan doorheen om te kijken wat ze daarvan kunnen gebruiken. En waar in het Midden-Oosten, is dat centrum? Nee, de Independent onthult niet waar dat is. Want dat gaat om de nationale veiligheid van Groot-Brittannië. Ze onthullen wel dat de Guardian dat ook wist. Maar dat niet heeft onthuld. Omdat de Guardian, en dat weet niemand, dat onthult de Independent nu... een afspraak heeft met de Britse regering over dit soort onthullingen. De Guardian heeft beloofd dat ze geen dingen zullen onthullen... die de Britse nationale veiligheid schaden. Dus ze maar weten waarom veel pak meer. Cameron dan toch wel de journalist aan... De Guardian. Dat begrijp ik niet. Nou, dat is een beetje naar boven gekomen. omdat ze. David Miranda. de, de vriend van de journalist. of de echtgenoot van de journalist. de partner daarvan. die. Um uh, de, de onthulling heeft gedaan, hè, van Glenn ja. Ringwald. Die hebben ze uh, negen uur vastgehouden, uh, nogal geïntimideerd. En toen heeft The Guardian gezegd, nou oké, okay, dan doen wij een boekje open... over wat er allemaal ons is overkomen. En toen pas vertelden ze dat twee maanden eerder... bij hun geheimagenten op de redactie kwamen en zeiden... wij komen die informatie van jullie vernietigen. Maar toch hebben ze kennelijk afspraken gemaakt... volgens de Independent met de Britse regering. Zeker. En er zijn nog wat meer dingen. Er, zijn, er, zijn, er wordt uit die document van Snowden ook duidelijk... dat de Britse regering afspraken heeft met alle grote providers. Dus denk aan Vodafone en dat soort dingen. Dat ze bij het internetverkeer kunnen wat het land binnenkomt. Er is sprake van dat je niks over internet kan zien... kan sturen zonder dat de regering meekijkt. Nou... Kan jij zeggen, dat interesseert me niet. Misschien is het handig als we dat dan toch wel eens afgesproken zouden hebben. En dat is een beetje waar het op. Niemand weet dit. Niemand weet dat dit is afgesproken. Niemand weet is dat we dit zo leven. Ja. En uh, je ziet dat er eigenlijk. Ja, je kunt niks meer geheim houden. Je, bent sommige, je kan eigenlijk zeggen: je bent niet meer vrij om te doen en laten wat je wil. Want je wordt voortdurend in de gaten wordt gehouden. Hè? En als je voortdurend in de gaten wordt gehouden, dan ben je niet meer vrij. Nou, en het andere is. Dit beperkt zich natuurlijk niet tot de regering. Je ziet dat dat aan alle kanten oprukt. De Nederlandse autoriteit op het gebied van privacy... het College voor de Bescherming van Persoonsgegevens... die heeft nu TP Vision aangepakt. Dat bedrijf dat levert televisies aan Philips. Dat zijn zogeheten smart-tv's. Een soort combinatie van computer en tv... of zeg maar een grote iPad eigenlijk, een grote tablet. Wacht even, ik heb zo'n smart-tv aan de muur hangen. En dan? Ja, die registreert waar jij naar kijkt. Huh? En welke films je downloadt. En wat jij zoal doet op zo'n scherm... Waar je geïnteresseerd in bent, of jij zept ja of nee. En dat doet nu dit bedrijf wordt aangepakt. En dat is groot nieuws. Want dat is een Nederlands bedrijf en dat doet het Nederlands. Maar Felix, ze doen het allemaal. Ik heb thuis een Apple TV, daar gebeurt precies hetzelfde mee. Netflix komt naar Nederland. Waar ze mee adverteren, is dat ze jou precies adviseren. Ja, maar dan geven ze wat tevoren geven ze jou een lijstje met waar je in geïnteresseerd bent. Ben je geïnteresseerd in actiefilms, in politiefilms? Weet je, omdat dat He? Omdat ze kijken naar wat je doet. Dus je wordt voortdurend in de gaten gehouden van wat wil jij. En dan komen we op een beetje op het punt. Je kan je afvragen: hè, de overheid die zegt wij doen dit omdat uh, terroristen moeten onderscheppen. Deze bedrijven doen dat omdat ze zeggen wij willen jou dingen geven die jij leuk vindt. Maar dat doet toch een beetje bij mij doen het een beetje denken. Kan jij je nog wel herinneren, in de jaren 60 was er veel te doen over uh, zogeheten uh, uh, onderbewuste reclame. Ja. En dan had je films en dan zet je elk beeldje een van de 24 beeldjes maakte hier een uh, colaflesje van. En dan kreeg iedereen dorst en trek een cola... zonder dat ze wisten hoe dat kwam. Ja. Nou, en nu zie je dus, gaan wij niet naar een samenleving... waarin wij voortdurend beïnvloed worden... op basis van ons gedrag... zonder dat wij weten dat dat gebeurt. En dat heb je, ben je dus nog wel vrij om te doen wat je wil... of word je voortdurend gestuurd zonder dat je dat in de gaten hebt? Wat moet ik nou doen met die televisie? Ik zou die televisie... Uh, Uitzetten, dat is altijd een <laughs> goed idee. En meer de radio luisteren. En er is nog één dingetje dan, wat het is nog erger, je hebt de bedrijven die doen, je hebt de overheid doen, en we doen het ook nog bij elkaar. In Brazilië is net een, een app uh, uit, het, het aan, de aanbieding uit de Google Store gehaald, de boyfriend tracker. Uh, dat is die installeer je op de uh, telefoon van je vriend. Je kan precies zien waar hij heen gaat. Je ziet naar wie die smsjes stuurt. En je kan zelfs nog op afstand, zonder dat hij het merkt... de telefoon jou laten bellen, zodat je precies hoort met wie hij aan het praten is. Ik heb hem ook. Ik wist dat je hier kwam vandaag. Francisca van Jola. elke vrijdag zit hij hier voor het laatste Digitale Nieuws. Hartelijk dank. Het is bijna twee over half twaalf. Door Megens met het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Oké, okay, het nieuws. Het lijkt erop dat de ministerraad vandaag een besluit neemt over de verkoop van ABN AMRO door de staat. Oud-minister Salm van Financiën, die nu topman is bij de bank, kondigde aan dat er vanmiddag om vijf uur een persconferentie wordt gegeven door minister Dijsselbloem. ABN AMRO werd genationaliseerd in 2008 omdat het voortbestaan in gevaar kwam door de kredietcrisis. En Dijsselbloem zei eerder deze week al dat hij op heel korte termijn met nieuws zou komen over de bank. Op verzoek van België is in Zeeland een man opgepakt die bij de Belgische kasteelmoord betrokken zou zijn. Man uit IJzendijke is volgens Belgische media de ontbrekende schakel tussen de opdrachtgever voor de moord, op een Vlaamse kasteelheer, die moord werd vorig jaar, begin vorig jaar gepleegd, en de daders. Man zou de daders hebben geworven. Dat zijn een intussentijd overleden man uit Eindhoven en een nog onbekend persoon. En in een studentenflat in Amsterdam-Zuidoost... is voor de tweede achtereenvolgende nacht brand uitgebroken. Brandweer vermoedt dat een eerdere brand op de bovenste etage... niet goed is geblust. Of dat zo is, wordt nu onderzocht. De nacht van woensdag op donderdag brak brand uit op de bovenste etage. De bewoners hadden gebarbecued op het balkon. Daarna werd de barbecue te heet nog zo bleek binnengezet. Dat zijn de hoofdpunten. En wanneer gaat meer files dan om 11 uur of minder? Uh, meer files, Felix. En dat komt uh, door het mooi weer. Dat lokt de automobilisten toch wel massaal naar het strand uh, toe. Drukte op de N9 in Noord-Holland daardoor, tussen Schoorl en Bergen. Drukte ook op de Zuid-Hollandse eilanden en richting Zeeland. Maar ook op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Knopen hoog nog steeds een file van 3 kilometer. 3 kilometer file ook op de A15 Europoort richting Rotterdam. Bij Knoop het Vaanplein. Er staat een kapotte vrachtwagen, namelijk op de rechter rijstrook. Er was een ongeluk gebeurd op de A58 op Bergopzoom richting Vlissingen bij Rilland. Er is nog 4 kilometer tussen Hoge Heide en Rilland, maar de weg is weer vrij. En dan op weg naar zee op de A59 Noordhoek richting Zierikzee bij Den Bommel 4 kilometer. En 59 Hellegatsplein richting Zierikzee bij Nieuwe Kerk 3 kilometer. En op de N57 Rotterdam richting Ouddorp tussen Brielen Noord en Hellevoetsluis 2 kilometer.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 De Uithof bij Utrecht, de Haagse poort over de A12 als je de stad binnenkomt rijden. Het lichtkunstwerk op de KPN-zendmast in Amsterdam. De SLA-moskee in Rotterdam. De rode donders bij Almere. Na nou, de afgelopen tijd hebt u al heel wat opvallende stadsgezichten voorbij horen komen in dit programma. En vandaag de afsluiting van deze serie, maar eens een stadsgezicht dat er nog moet komen. De spoorzone in Tilburg, achter het station. Verslag Jan Peels liet zich voorlichten door een van de bedenkers van die nieuwe zone, architect Liesbeth van der Pol. Ik heb Nederland al even doorkruist met Lisbeth van der Pol. maar dit stond op haar eigen verlanglijstje. We kijken uit op het station van Tilburg. 1965 werd gebouwd. Een prachtig uh, opvallend dak. wat heel veel mensen wel zullen kennen, waarschijnlijk. Hè? Ja, de meeste mensen kennen het alleen maar als het aankomstpunt of het vertrekpunt uh, naar Tilburg. Maar in de nabije toekomst wordt dit hele gebied getransformeerd... tot een heerlijk woon- en werkgebied. Want dat was eigenlijk jouw idee. We gaan kijken naar een stadsgezicht in wording. Ja, dat leek mij minstens zo interessant dan alles wat we al kennen. Dat zijn natuurlijk de visioenen van de toekomst. En dan zitten we hier goed. In Nederland kent ontzettend veel stationsgebieden... die een soort bruine erfgoed achterlaten. Dat zijn verlaten werkplaatsen, zoals hier. Of nou ja, anderszins terreinen die niet meer gebruikt worden. En al die terreinen liggen, natuurlijk ja, qua vervoersplekken, natuurlijk perfect om te wonen. Midden in zo'n stad heel onhandig. Onhandige plekken voor dat soort grote, veel ruimte innemende gebouwen. Ja, dat zou zo zijn als je alleen maar infrastructuur vanuit de optiek van de auto zou beschouwen. Maar hier kan je met de fiets, met de trein, met de bus, lopend vandaan, kan je op zoveel plekken komen. Dus dit noem je ook wel multimodale knooppunten. Dus als we hier goede voorzieningen aanleggen en goede woonplekken en groene woonplekken, dan zal je zien dat dit de plekken zijn die de motor zijn voor de toekomst van de stad. Want eventjes terug naar het station. 1965 werd gebouwd onder architectuur van Koen van der Gaas. Nou, heel veel mensen die ooit wel eens een keer een NS-open dag bezocht hebben, die kennen dat gebied hier precies achter uh, het station, de spoorzone wordt het uh, genoemd... met een mooie ouderwetse draaischijf hè, waar, de, waar die treinen op konden ronddraaien. En daarachter dan nog weer een, ja, een braakliggend trein... waar een nieuw moet komen, een nieuw stadsgezicht. Nou, uh, je zegt het alsof het braakliggend in het weiland is. Dat is natuurlijk niet zo. Uh, vanuit het station heb je aan de ene kant Tilburg Centrum, het ja. oude centrum... en aan de andere kant heb je ook een heel groot woongebied... En daartussen ligt dit gebied. En daar een nieuwe schakel in maken. Daar gaat eigenlijk dit grote stedenbouwkundige plan over. Dan ga ik even naar Ludo Herman, stedenbouwkundige. Ja, uw vingers gaan natuurlijk jeuken op het moment dat u zo'n groot project mag gaan... Uh, gaan begeleiden. Ja, en, en mag ja. gaan bedenken wat je daarmee gaat maken. Ja, ja. dus vanuit uh, de spoorzone, zelf gezien is... Uh, het terrein waar we over spreken, waar Lisbeth aan het werk is, is maar een klein deel van het uh, totale plan. Precies, want het gaat over de hele, eigenlijk ja. het hele noordelijke gedeelte ja. ten opzichte van het station. Ja, het, gaat eigenlijk, uh, het is ongeveer anderhalve kilometer lang. Hè. Uh, daar leggen we nu een weg uh, doorheen. Dat ziet u. Uh, die ja, we horen het de op de achtergrond, hè, al dat graven. En, uh, je ziet daar, uh, er is een gedeelte van de werkplaats zelf gesloopt. En uh, dan zie je dus aan de overkant, zie je de oude wand van, van onze binnenstad. En aan deze zijde, waar Clarisseno, of deel van uitmaakt, zullen we eigenlijk... een nieuwe wand maken van de wijk... die eigenlijk ten noord ligt van het spoor. Dan kun je dus gaan bedenken van wat je daar wil gaan maken. Dat kunnen hoge torenflats zijn... dat kunnen ja. lage bebouwingen ja. zijn. Ja, als stedenbouwkundige... hoe begin je er überhaupt aan? Waar we, waar we met z'n allen uh, belang bij hebben... en dat is misschien uh, zeg maar een, een groot antwoord Op de kritieken van de Vinex-locaties is dat niemand er nog baat bij heeft dat je zulke footloose architectuur pleegt. Footloose architectuur, ja, dat zijn architectuur al diezelfde die zwellertjes. Dat je overal huizen. kan staan, of dat er nou in de bos staat of in Eindhoven, of, maak een foto. Dan kun je kunt het overal neerplakken. Dus de interesse gaat toch zeker voor zulke centrumstedelijke ontwikkelingen om hele specifieke dingen te maken die. Uh, ...als het ware zich uh, invreten en, en uh, zich uh, verankeren met de context. Dat is niet alleen een ruimtelijke context, dat is ook een tijdscontext. Huizen met karakter. En uh, daarmee kun je eigenlijk iets, iets tot stand brengen wat zijn specificiteit... Uh, krijgt, ...ook afleesbaar is, die beleefbaar is... ...die ook uh, uh, duidelijk maakt dat het niet alleen een kopie is... ...in de romantische zin van we gaan weer oude huisjes bouwen... ...maar dat het iets doet met die historie. Zeg maar de tijdlagen actualiseert ook naar de toekomst toe. Ja, en dan heb je hier natuurlijk op deze plek de historie als het ware... ...het oude NS-terrein, dus ja. die loods en die reparatiewerkplaats... En, ...en een klooster. Ja, het leuke is dat hier tal van geschiedenissen dan, dan eigenlijk bij elkaar komen... En als je dan kijkt naar uh, zowel de Begijnhoven, hè, dan zie je dat daar toch ook een uh, soort uh, uh, idee over gemeenschap is. Hè. Dat waren dan wel gesloten gemeenschappen en wat we in het concept uh, hebben gedaan is in feite die kwaliteit opgenomen, maar daar eigenlijk omgebouwd naar een open gemeenschap, een hedendaagse gemeenschap. En enfin, dat is een belangrijke kwaliteit van het concept, denk ik. Lisbeth, kun je aanvullen? Nee, ik luister ademloos naar jou, je kan het mooie onder woorden brengen. We lopen eventjes een beetje verder. Dan zie je dus dat, dat er sommige dingen blijven staan uit het verleden. Ik zie een kerktorentje, ik zie allemaal oude bomen staan. Ik zie ook inderdaad nog gedeeltes van die oude NS-werkplaats. Dat is de bedoeling om dat dan te bewaren? Ja, je probeert eigenlijk een aantal, uh, het hele plan te ontwerpen... rondom een paar bestaande objecten uit het verleden. Nou, Die kerk noemde je al, uh, maar ook daar die groep bomen die je ziet... dat is een overblijfsel van een breviergang, een oude wandeling... die dus door de kloosterling... Werd okay. gemaakt ter dus Hier liepen de nonnen ook echt? Ja, nonnen, paters, priesters. Ja, ja. Uh, en zo'n zo zo breviergang, die zie je dus nog terug in het, in het landschap. Mm -hmm. En uh, door dat soort dingen nou juist te bewaren en daar weer met wandelingen op aan te sluiten en opnieuw met nieuw groen op aan te sluiten. proberen we zo'n geschiedenis ook levend te maken, maar wel uh, voor de toekomst in te zetten. Dus niet als een soort museum, maar het tegenovergestelde daarvan, als een levend gebied. Ja, het wordt dus eigenlijk een soort klooster 2.0... waar de gewone Tilburger in komt te wonen. Nou, het wordt geen klooster. Pas nee, het wo nee, het worden al die hofjes het en een beetje, heel, een beetje het dat worden, idee. Het, worden, het zijn hele, hele moderne woningen. Dat ga je zo bespreken met onze opdrachtgever. En het worden juist ook woningen, veel kleine woningen... voor starters, voor jongeren en voor mogelijk alleen alleenwonende ouderen, et cetera. En we denken dat we juist met een hypermoderne manier van leven bezig zijn. En zit er dan... In je, ook in je hoofd dat je een nieuw stadsgezicht maakt? Ja, natuurlijk. Ja. Je maakt een nieuw stadsgezicht. Dus je componeert daadwerkelijk met de gebouwen en de gebouwonderdelen Componeer je een, nieuwe, uh, ja, een nieuw silhouet. En je, je probeert daarmee tot uitdrukking te brengen dat dit een belangrijke plek is. En dan komen we in een van die oude fabrieksgebouwen terecht. Die uh, overeind blijft, neem ik aan. Ja, Job blijft. van der Veer. Deze blijft overeind. Ja. Dit is het oude uh, Stoomketelfabriekje, de Pre. Dat is uh, door de gemeente helemaal opgeknapt en blijft uh, staan. Ja. U bent degene die het hele plan uh, ontwikkelt. Ja, in deze tijd dat het toch echt niet goed met bouw gaat, kunnen we zeggen. Waar begint u aan? Ja, <laughs> nee, wij als uh, Volker Wessels, wij, zijn, uh, wij hebben de visie dat juist dit soort binnenstedelijke gebieden... Uh, heel interessant zijn om uh, daar waar nog gebouwd gaat worden... Uh, juist uh, te ontwikkelen. U bent ook gewend om in, in, in, in buitengebieden te, te bouwen, hè? De Phoenix locaties uh, maar dat is het niet meer? Nee, Phoenix locaties uh, ja, die komen natuurlijk nog wel voor... maar in de visie van ons is het echt het binnenstedelijke... wat juist in de toekomst waar mensen zouden willen wonen... waar we, mensen willen werken, uh, waar wij ons echt volledig op richten. Ja? ja. Waarom? Nabij bij het Centraal Station, uh, je ziet dat... Uh, uh, de mensen ook, uh, ook in het kader van de, de stadse bewoners, gezinsverdunning steeds meer eenpersoonshuishoudens. Uh, dat is de markt waar wij ons met name ook met het Clarisshof en eigenlijk met de hele werkplaats ons op richten. Het is hier uh, 150 jaar lang afgesloten geweest voor bewoners. Het is midden in de stad, uh, goed bereikbaar op allerlei mogelijke manieren zoals Liesbeth al aangaf. Dus dit is echt een gebied waarvan wij denken dat dit juist de toekomst heeft. In alle andere afleveringen die we horen is er een, al een duidelijk stadsgezicht waar we het over hebben. Hè? Deventer, eh, Almere met de rode donders. Eh, hier moeten we het even hebben van het inlevingsvermogen van de luisteraar. De plattegrond als het ware van dat oude klooster. Daar staan allemaal nieuwe gebouwen. Op bedacht die ook die sfeer uitstralen met uh, torentjes, met kleine boogjes, uh, met doorgangen, met lange lanen, met bomen. Dat is zoals het vroeger was en zoals het dan nu uh, zou moeten worden? Nou, natuurlijk niet zonder hele vooruitstrevende 21ste eeuwse architectuur. Uh, en wat, wat is dat? Het, het is natuurlijk een combinatie van, ik zal maar zeggen, het, de, het mooie uit ons erfgoed. Hè, dus het, het feit dat het mooi gemaakt is, van een mooie baksteen, goed bewerkt is, goed gemaakt is, met liefde gemaakt is. Zoals dat vroeger dus ook gebeurde? Zoals dat vroeger ook gebeurde. En tegelijkertijd dat het ook appelleert aan ons moderne gevoel voor, uh, van wonen. Dus er zitten ook hele grote glasvlakken in. En er zitten ook hele grote te openen delen en prachtige buitenruimtes in. En dan klinkt dat natuurlijk al wel even ja, prachtig wat die architecten ja. bedenken. Maar ja, u moet het gaan maken, Job ja, van der Veer. En uh, ik weet dat het af en toe wel een strijd is tussen architecten en uitvoerders. Ja. Van, uh, he, wat daar aan de, aan de andere kant van de tafel gezegd wordt, dat kost alleen maar geld. Precies. En u moet het maken. Ja, ontwerpen en, uh, en rekenen gaat samen in dit, uh, dit geval. En, uh, maar ik heb het idee dat uh, over, zowel bij de gemeente als bij DOC uh, daar ook een heel realistisch beeld van is. Er worden torentjes bedacht, allerlei prachtige frivoliteitjes met, met uh, binnentuintjes en uh, ingewikkelde uh, Nee, dat is inderdaad een heel proces en dat is uh, schaaf en daarom is het ook een voorlopig ontwerp hè, en is het niet gelijk een bouwaanvraag. Dus we gaan het echt in fases doen. Maar uh, dit is het eerste plan wat we hier in, het, uh, in de hele spoorzone gaan maken. Dat dat in één keer ook goed is en dat het het gebied op de kaart zet, zoals je straks zei, staat het op de ansichtkaarten. Wat mij betreft wel. Wat mij betreft gaan we over vijf, zes jaar ansichtkaarten uit Tilburg ontvangen met Clarisse of erop, met de groeten uit Tilburg. Ja, dat is sowieso het idee bij stadsgezichten natuurlijk. Dat is onze ambitie. En uh, daarmee moeten we ook een smaak maken om de rest van het gebied. Hè, want dat is natuurlijk wat er nu gebeurt. Het gebied moet ook nog mentaal veroverd worden. Bijvoorbeeld de gemeente heeft de afgelopen week besluit genomen om de nieuwe bibliotheek van de stad hier te maken. Ja, die komt in een van die oude gebouwen. Hè? In een van de oude gebouwen. U kunt er meer uit het raam zien. Dat is een oude werkplaats die uh, niet zo ver ligt van dat, van, die, van dat mooie ronde dingetje... waar altijd die treinen op stonden te draaien. De draaischijf, de polygonale loods. En ja, daar, de... Daarnaast ligt een hele grote glazen hal, 20 meter hoog, vrij ruimte. En daarin zou dus de bibliotheek van, uh, van Tilburg, de stadsbibliotheek, komen. Maar dat soort functies die maken natuurlijk ook... naast een school en allerlei andere functies... dat het niet alleen maar een woonwijk is waar je prettig in kan wonen, maar juist echt een stukje stad wordt. De binnenstad wordt eigenlijk over het spoor heen getild in, uh, in Tilburg. Zegt Job van der Veerles, de ontwikkelaar van wat dan in de toekomst... een nieuw stadsgezicht moet worden. Het stadsgezicht van Tilburg, de spoorzone achter het station. Licht uit, we gaan dansen.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 I shake this world off my shoulders. Come on, baby, That laugh's on me. Stay on the streets in this town. And they'll be carving you up, alright. You say you gotta stay home. Hier in 1984 voor het eerst werd uitgebracht, toen werd het geen hit. En toen dachten ze in 85, weet je wat, we doen er nog een keer dunnetjes over. En toen werd het een hit. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. De Tesla-fabriek in Tilburg is geopend. Een elektrische sportauto waar veel van verwacht wordt. En zullen die verwachtingen dan worden waargemaakt... of zal de Tesla een zeepbel blijken... zoals eerder meer kleine merken geen voet aan de grond kregen? Ze begonnen allemaal optimistisch, maar oh, Onze automan Wim Oudewierink was bij de opening. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat voor auto, die Tesla? Nou, om te beginnen, het is een, een uh, elektrische auto... in wat je noemt het segment, het dure segment... vanaf 72.000 euro. Fabelachtige prestaties... Fantastisch design. Uh, een auto die echt aanspreekt. Uh, maar... Het zijn net begonnen. Ze zijn met niets begonnen. Ja. Uh, ze hebben een paar Lotus-auto's, sportwagens, omgebouwd de laatste tien jaar. En dit is dus hun eigen eerste model. Uh, en ze hebben enorme ambities voor de toekomst. Uh, onder andere dan in Europa. Met, uh, met een, een, zeg maar een distributie vanuit Tilburg. Ik wil het geen fabriek noemen. Is het ook absoluut niet. Het is nee? een grote logistiekhal. Wordt wel gesproken over fabrieken dus, Ja, wat dat betreft hebben de Amerikanen een goede neus voor, uh, voor mediacampagnes. Uh, maar de auto's worden gewoon in Amerika geproduceerd. Dan worden daar de accu's of het accupakket en de elektromotor eruit gehaald. Dan gaan ze naar Nederland en dan wordt het accupakket en die motor weer ingebouwd in Tilburg. En dat is alleen om de invoerrechten van 11% te omzeilen. Dan betaal je wat minder, want dan is het een in onderdelen geleverd product. Maar goed, dan hebben ze in Tilburg ook wel wat te doen. Dus. Uh, daar hebben ze wat te doen. Ze hebben daar werkgelegenheid voor 50 personen gecreëerd. Uh, daar komen misschien nog 100 mensen bij als het een succes wordt in Europa. Uh, ze verwachten volgend jaar wereldwijd... tussen de 30.000 en 40.000 auto's te kunnen produceren en verkopen... Uh, waarvan een, een 7500 in Europa. Ja, En daar begint dan het grote vraagteken... gaat dat lukken, want elektrische auto's... het komt nog niet zo van de grond. Nee. Maar uh, inmiddels begint er een concurrentie te komen. Uh, BMW komt met de i3 aan het eind van het jaar. En dat is een technologisch nog geavanceerdere auto dan die Tesla. Maar die kost... 35.000 euro in plaats van 72.000 euro. De Nissan Leaf, 30.000 euro, is de meest verkochte elektrische auto ter wereld. Uh, daar zijn er al 100.000 van gemaakt. Renault heeft de Zoe. Volkswagen Up komt uh, in de loop van volgend jaar met een elektrische versie. Dus ja, je kan eruit kiezen dan. Maar je zegt, die Tesla die heeft fenomenale prestaties geleverd. toch? Ja, die... van, van, van 0 naar 100 accelereren in 4 seconden. De... Allemaal op accu? Op accu, ja, je ogen zitten achter in je kop als je dat eenmaal meemaakt. Dat is uh, werkelijk waanzinnig wat die auto kan presteren. Dat kan een elektromotor ook makkelijk. Uh, maar er zit wel een accupakket in van, uh, voor een actieradius van 400 kilometer. Dat is meer dan het dubbele eigenlijk dan voor Noem andere ja. elektrische auto's. Maar dat weegt 800 kilo... Maar als je dan vraagt aan ze hoe lang duurt het opladen... zeggen ze ja, we hebben een speciaal quick-charging systeem... waardoor die in 20 minuten weer volgeladen kan worden. Dat is in Amerika. Dat netwerk moeten ze in Europa nog uitbouwen. Vraag je dan hoeveel van die, van die net laadpalen of laadplaatsen komen er? Ja, voldoende. Maar hoeveel gaan jullie daarin investeren? Ja, dat kunnen we niet zeggen, want dat is beursgevoelige informatie. Wat weegt dat accupakket? Ja, dat weegt 400 kilo, zegt de een. En dan zegt de ander, nee, dat is 600. De ander zegt, nee, het weegt 800 kilo. Dus concrete vragen worden niet beantwoord. Dus je betaalt je blauwe motorrijtuigenbelasting? Uh, vrij het veel motorrijtuigenbelasting. Het... Dat is een volledig elektrische auto. Geen dan BPR, mag het zo zwaar wegen als je wil. Dan mag het voorlopig zo zwaar wegen als je wil. En dat, is, uh, dat, dat maakt die auto weer iets minder interessant uh, in de toekomst... als er wel motorrijtuigenbelasting gegeven gaat worden. En die BMW i3 bijvoorbeeld, die heeft een carboncarrosserie... een aluminiumchassis, die is veel lichter. Die is innovatiever. Aan de andere kant heeft Tesla enorme ambities. Ze willen in plaats van die 40.000 per jaar van die dure Tesla S... Een, een klein model, compact model gaan ontwikkelen. En dan willen ze er 500.000 van per jaar gaan verkopen. Dat is nogal een ambitie. Want dan ben je een complete auto-onderneming. Uh, auto maar dan heb je minstens een miljard euro nodig voor de, uh, voor de ontwikkeling. En gaat daarvan. het ze voorlopig voor de wind wat dat betreft? Nou ja, uh, in Amerika worden ze voor hun... Prestaties die per dag worden gemeten natuurlijk en hun prognoses uh, tot nu toe beloond. De, uh, de beurswaarde is, uh, is, is enorm. Uh, ze hebben een, een koerstijging van 300% gehad de afgelopen maanden. En uh, volgens uh, analisten is de waarde van Tesla als onderneming daardoor inmiddels uh, evenveel als Fiat en Peugeot bij elkaar. Nou, dat is meer dan 10 miljard euro. Dat is een beetje veel. Dus en, ze kunnen wel een stootje verdragen voorlopig. Nou ja, ze kunnen een stootje verdragen. Ze kunnen daardoor waarschijnlijk ook meer geld ophalen wanneer die investeringen nodig zijn. En wat heel belangrijk is en wat, wat, wat ze zelf niet communiceren zo erg... is dat zowel eh, Panasonic als accufabrikant als... Uh, Mercedes-Benz of Daimler en Toyota... hebben elk een substantieel aandeel in het kapitaal. En uh, wanneer het echt goed gaat, of blijft gaan... dan gaan die ondernemingen zich absoluut daar verder mee bemoeien natuurlijk. Die Tesla, uh, zoals die nu is... heeft bijvoorbeeld ook al de stuurkolom en het stuur... en de schakelaars en de knoppen van, van Mercedes. Uh, want waarom zou je die speciaal ontwikkelen... als dat van je partner, je, je zakelijke partner, beschikbaar is? Maar er dus... zijn eerdere voorbeelden van spannende sportwagens... die niet helemaal goed... Uh... Nee, dus, oh, er zijn tal, talloze voorbeelden. Een, een, een, een recent voorbeeld in, in de categorie van Tesla is Fisker. Dat is een, ook een Amerikaans bedrijf. Die hebben zo'n zo stekkerhybride. Een dramatisch mooie auto. Werken, spectaculair. Ook een succes zelfs in Nederland geweest. Er zijn er ruim meer dan honderd van verkocht. Maar ja, een klein probleem met de acculeverancier en een beetje ruzie in de, in de management board. En Fisker is failliet. Nou, dat is vijf, zes jaar nadat het merk eigenlijk geboren is. Uh, Spijker is dan een beter voorbeeld. Uh, Victor Muller die, die blijft optimistisch... maar uh, 600.000 euro omzet hebben... en 5,5 miljoen, 5 ,5 miljoen euro verlies. Dat is natuurlijk ook een zakelijke basis die niet klopt. Maar tegelijkertijd uh, wordt hij van de beurs gehaald... omdat het helemaal geen sterke basis meer is. Maar vorige week stond hij in Pebble Beach in Californië... op dat grote concours de elegance. wel weer met een wereldprimeur... een open versie van zijn nieuwe uh, Venta door Sportwagen. Hoe doet hij dat? Ja, dat is de vraag die we ons al jaren stellen. Maar het is, een, uh, het is een meester in het overleven en het overtuigen van mensen van zijn enthousiasme. En die hele, die hele sportwagenbranche, exotische sportwagenbranche... die is eigenlijk uh, gebaseerd op puur enthousiasme van, van liefhebbers die iets exclusief willen hebben. En uh, ja, dat gaat niet altijd goed. Ze moeten goed. de 7500 van Europa verkopen, zei je net. Gaan uh, ze dat van vijlen? die Tesla. Ja. Nou, dat is, dat is nog maar de vraag of dat gaat lukken natuurlijk. Want uh, ja, voor de 72.000 euro... Uh, daar heb je dan twee van die BMW i3's voor... als je elektrisch ja. wil rijden. Maar je hebt inmiddels ook hele goede uh, hybride... en plug-in hybride, stekkerhybride. Uh, Mercedes, de nieuwe S-klasse. Die loopt ook 1 op 33. Uh, al is het een, een groot vlaggenschip van de weg. Uh, dus mensen hebben wel wat te kiezen. Zijn er al autos? afgeleverd ja. hier? Uh, dat was gisteren het geval. De eerste vijf, zes auto's werden afgeleverd. En uh, die, die werden daar, zijn daar dus geassembleerd, gefabriceerd. Dus aanhalingstekens. En uh, die mensen waren wild enthousiast. Die hadden werkelijk ook een mooi speeltje. Want nogmaals, het product uh, wil ik niks op afdingen. Maar je moet het nog zien? Ik moet het nog zien. En een beetje een beetje sceptisch uh, is denk ik wel op de plaats. Wim oude Wernink, hartelijk dank. Graag tot volgende week. Tot volgende week en wat de televisie van vanavond betreft nou ik denk dat het eindelijk weer eens een keer zomerse temperaturen geeft na nou, gisteravond overigens ook dus ik ga lekker in de tuin zitten. Maar als het aan collega David Jorritzman ligt... dan uh, zet hij de televisie aan en kijkt hij naar Metropolis, of Metropolis. Dat programma duikt om vijf voor half tien op Nederland 3... in de wereld van het goud, zegt hij. En dan het uh, nieuwe tweede deel dat sinds gisteren in de bioscoop draait... schijnt enorm tegen te vallen. Maar die film Kick-Ass 1 is volgens hem een aanrader. Dat is een uitermate grappige parodie op de superheldenfilm. Om elf uur op RTL 5... En dan kijkt hij nog even snel naar de samenvatting van Heerenveen Ajax. Dat doe ik misschien ook. Marco van Basten noemde Frank de Boer gisteren nog de betere training. Eens kijken of dat ook op het veld tot uitdrukking komt, zegt David. Om kwart voor elf op Nederland 2. Na het nieuws op deze zender het programma Lunch. En dat wordt zoals te doen gebruikelijk gepresenteerd door Jurgen van den Berg. Maar volgende week is hij met vakantie geworden. Surf naar de gids.fm. Goed weekend. Het NOS Radio 1 Journaal.